In zwembad Aquamar in Katwijk zijn gisteravond 32 mensen onwel geworden. Eerst werd gedacht aan een chloorlek, maar nu heeft de brandweer aanwijzingen dat er sprake is van een bewuste actie. Het gaat niet om chloor, maar om een nog onbekende stof. Iemand zou die opzettelijk hebben verspreid. De technische recherche onderzoekt de zaak. De 32 slachtoffers hadden last van rode ogen, misselijkheid en hoesten en werden naar het ziekenhuis gebracht. Aan het begin van de nacht was iedereen weer thuis. Het zwembad in Katwijk werd na het incident meteen ontruimd, maar kan vandaag naar verwachting weer gewoon open. In het zuiden van India zijn bij een ontploffing in een vuurwerkopslag zeker 30 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Het zijn vooral handelaren die grote partijen vuurwerk kwamen inslaan voor het Diwali-festival, het jaarlijkse hindoefeest van het licht dat binnenkort begint. Bij dat festival wordt altijd veel vuurwerk afgestoken. Het tekort van de Amerikaanse overheid is opgelopen tot een recordhoogte van ruim 1,4 biljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 950 miljard euro. Het tekort valt nog wel iets lager uit dan verwacht, doordat er minder is uitgegeven aan steun voor de financiële sector. Door de crisis blijft het tekort de komende twee jaar boven de 1 biljoen dollar, denkt het Witte Huis. Topman Lombard van Frans Telecom denkt er niet over om op te stappen. Hij zegt dat in de krant Le Figaro nadat voor de 25e keer een werknemer zelfmoord heeft gepleegd. Eerder deze week kwam vanuit de Franse regering het verwijt dat Lombard weinig begrip toont voor zijn personeel en zich te weinig laat zien. Bij Frans Telecom zijn voortdurend reorganisaties. Volgens Lombard zien werknemers overplaatsing soms ten onrechte als degradatie.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 In Amerika, de banken, de financiële wereld ligt er nog steeds op zijn gat. En wij gaan de komende 48 uur gaan we overleggen om te kijken of we met onze Amerikaanse bondgenoot tot een overeenkomst kunnen komen. Ik, ik heb goede hoop dat het maandag goed gaat aflopen. Want dan houdt hij toch altijd ons gigantisch in spanning deze Dirk. Als er een kind wordt geboren zou je hem zeker geen Dirk meer noemen tegenwoordig. Dat is helemaal afgelopen. Van echt van, van waanzinnige held is hij waanzinnig beneden gevallen. Maar wie weet gebeurt er maanden nog iets. Komt er toch ergens zomer een paar miljard tevoorschijn. En wordt de bank gered, de DSB Bank natuurlijk. Is er nog nieuws over de DSB Bank? Ik heb er al een paar minuten niks over gehoord. Het gaat ook maar door. Uh, elk televisieprogramma, radioprogramma, kan je aanzetten. En je hoort wel iets over Dirk. Dirk voor en Dirk na. Want heeft hij ons toch allemaal te grazen genomen? Dat kan je aan de ene kant denken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hij heeft wel een museum willen bouwen. Dat is niet helemaal gelukt. Hij heeft zo'n waanzinnige vliegende schotel neergezet in, in Alkmaar. Waar we met alle voetbal kunnen bekijken. Want ja, het was gewoon maar een sukkelig clubje aanzet. En hij heeft ook nog eens geld gestopt in het uh, schaatsen. Dus ja, wat is nou goed, wat is slecht? Alleen had wel een beetje een slecht team om zichzelf geformeerd. Allemaal van die ja-knikkers waar die niet echt tegenspraak van dulden. Ja, dat gedoemde mislukkende druk. de barari begrijpt het al. Twee uur lang, slap hoer. met hier en daar een muzikale ondersteuning. Laten we dat maar even doen, toepasselijk met deze plaat. The Magic Numbers, take a chance. Ja, de, de, de, de changing... Uh, nee, uh, take a chance van de magic numbers natuurlijk. Ja, ja het houdt ons, ons dagenlang bezig. Leest, leest, zeker de laatste twee dagen van... Zullen ze de gok wagen, die Amerikaanse bank? En uh, hopen op de magische nummers zodat het allemaal goed komt? Ja, ik weet het niet. Ik schat zo van, van niet. Het gewoon, uh, maar ze blijven ook wel juichen. Dat vind ik allemaal wel toepasselijk Of wel, wel, wel. Ja, verwonderlijk eigenlijk gewoon. Nou, gisteren is er ook doorheen gesleept natuurlijk... Was, uh, dat was ook spannend. Zouden we nou om, op 65-jarige leeftijd kunnen stoppen met het werk? Of moeten we toch door tot 67? Nou, het werd 67 als je dan nu uh, nog geen 55 bent. Als je nu al 55 bent, dan wordt het gewoon 65 dagje dat je mag stoppen. En een toepasselijk. Want wie was er gisteren laat nog aan het werk? Diana Ross natuurlijk. Maar het was sowieso spannend natuurlijk. Zou zo'n concert nog doorgaan van haar? Want er was natuurlijk ook helemaal geen geld meer. Alles was opgemaakt aan uh, dubieuze internetbedrijfjes. Uh, wat later weer door Unico Glor, het ook werd uh, ontkracht. Dat is niet waar. Is helemaal niet waar. Unico Glor. Hij zat wel vaak aan zijn gezicht tijdens deze, uh, deze bekentenis. of Tijdens da uh, het gesprek. Dat denk ik van, als je vaak onzeker bent, zit je aan je gezicht en je probeert je mond altijd een beetje af te dekken. Dat schijnt een psychologisch trekje te zijn. Maar goed, het, het concert is doorgegaan. Het was een succes. Er zat een veertigkoppig uh, orkest achter haar staan... Er waren alleen bij de ingang van, uh, van de Gelderdoom. wat uh, onduidelijkheden over de kaarten. Er waren toch weer wat verkeerde kaarten in, in omloop gebracht. Dus daar komen vast nog wel wat vragen over. Misschien ook wel weer schadeclaims. Marco geeft dan gewoon weer een extra concert. Hij kan het, al die dramatische muziek kan hij zo, zo dramatisch brengen. Nu dat het gewoon een belevenis wordt. Gewoon. Ander leuk bericht in de krant. In de kletkant van Nederland is... Uh, tientallen Nederlandse internetbedrijven hebben, uh, uh, net, uh, hebben een net gevonden, uh, nou ja, een lek gevonden via een net en uh, nou, dat wordt hier uitgelegd. Ik snap er niks van. Maar goed, uh, thuisbezorgservice Just Eat, Just Eat is uh, ja het dupe, het slachtoffer geworden. Want heel veel studenten die eten pizzas en die dachten, weet je wat? We gaan bij Just Eat gaan we pizzas bestellen en dan laten we die bezorgen en daarna veranderen onze internetgegevens, waardoor ja op een of andere manier ze niks hoeven te betalen, alleen maar. Die verandering, en die verandering kostte 5 cent of zoiets. Dus nu gaat Just Eat wel deze studenten nog aanschrijven. Om alsjeblieft jongens, doe niet zo kinderachtig en betaal die pizzas. Nou, wat zal het zijn? 40, 50 euro. Dat jullie hebben opgegeten. Maar bij elkaar loopt het toch redelijk op tot een schadepost van wat was het? 30.000 euro of zo. Dus dat is nog wel flink. Je mocht je misschien afvragen: waar is die ander? Waar, waar, er hoort toch een vrouw bij te zitten bij het radioprogramma? Ja, die is protest gaan. Dit is namelijk ook nog geen 55. En die had zoals zoiets. Ja, wat is dit nou? Moet ik doorwerken tot mijn 67ste? Het eerste uur van het radioprogramma van leeft, Blijf ik weg. En ja, dat schijnt meer voor te komen hier bij radioprogramma's plezier. Hè? Maar als je ergens niet mee eens bent, dan blijf je gewoon weg. En zij doet dat dus ook. Oh, nou, ik doe er niet aan mee. Ik doe er echt niet aan mee, man Fijn dat de toestel heeft aanstaan. Ze schuift straks aan, wees gerust. Niks meer aan de hand. Ze moest gewoon nog even bijtrekken. Dat heb je met de oude mensen nu eenmaal. What you're thinking? We were going down. I could feel us the sinking. Then I came around. My eyes And nothing mattered anymore I looked into the sky Well, I wanted something better, man I wish for something new Yeah, I wanted something beautiful I wish for something true You wanted something better, man You wish for something new Well, you wanted something beautiful Ik zal dus de mooie dan violen op de vroege morgen. Dat is heerlijk om mee wakker te worden. Afgewisseld. Dus geen in de gitaar, hè? Ja, dat voeg ik er altijd weer tussen. Dat is altijd weer vervelend. En af en toe een klassiek plaatje natuurlijk. Maar ja, dat moet nu even missen. Want Jolande die. Volgens mij wordt ze momenteel wordt ze op de fiets geholpen, dus komt ze deze kant op. Nee, ze moet gewoon wat boodschappen doen en het uh, was gisteravond laat. En, uh, ja, weet ik veel allemaal. Ze komt er aan, joh, wees gerust. Ze krijgt allemaal van, hier, van, die, van die berichtjes: van, is het wel goed met haar? Het, het, het is niet compleet, ze moet erbij komen. Ze komt er echt bij, wees gerust. Twintig minuten over acht in het dit radio-programma, dit Rayon Fustijn. Uh, Toebak leeft, ja, welkom. Uh, den, we hadden trouwens twee plaatjes achter elkaar. Mocht je de aftiteling hebben gemist, dan kan ik dat gewoon wel lekker voorlezen. Uh, Wheels, de nieuwe single van de Foo Fighters. Hij is weer gangbaar, hij is weer fijn. Het wordt gewoon een waanzinnig hit. Kan niet anders gewoon. of als we er nu tegenaan kijken, staat hij ervoor natuurlijk. Camera Obscura en Friends Navy. Ik zag vandaag in de kletskrant van Nederland, de krant die altijd de waarheid vertelt, dat er een nieuw logo komt. En dat is dan niet van de Navy, in de Navy, maar van de koninklijke krijgsmacht. Die krijgt een nieuw logo. Is goed over nagedacht. Zo'n vierkantje. Links een oranje, licht oranje, roosachtig. Dat is een homo. Wat is dit dan weer? Een roze vlakje met erin een, een anker. Het zou ook gewoon van een andere instelling kunnen zijn. En rechts staat het de rest van de vierkantje is dan wit en er staat dan koninklijke marine. Alleen het is wel opvallend dat marine er niet helemaal op staat. Er staat marine en er staat de e staat weggesneden. Dus of dat nog is, is er over nagedacht. Dat weet ik niet helemaal. Maar ze zijn bezig om alle onderdelen een nieuw soort logo te geven... dat wel weer bij elkaar aansluiten zoiets. en dat schijnt dan weer een bezuiniging op te leveren en dat is goed om te horen... want dat mag best wel eens uh, wat, wat, uh, bezuinigd worden... van, wat was het? een paar miljard of zoiets? Vijf miljoen, sorry. Ik sla meteen door in de nullen. Dat zal lekker zijn. Alleen op de logo's wordt vijf miljard bezuinigd. Nee, nee, nee, nee. Zou dik misschien ik ga meteen wel even telefoneren. Oh, dat geld, dat is over nu. hè? Maar kan ik dat... Uh... Nee, het is maar 5 miljoen, dat is veel te kort voor het DSB-man. Daar missen nog veel meer nul nulletjes. Nou, uh, de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep, lees ik in de krant, uh, beginnen in de tweede week van november. Heeft het nog nut... Maar ja, App heeft wel aandelen, dus ze moeten wel verkocht worden natuurlijk. Ze zijn ook ingeslagen, dus laten we ze dan ook maar zetten dan. Vrouwen die langer dan drie maanden zwanger zijn. Gezondheidspersoneel, mantelzorgers en vaste risicogroepen zullen dan worden ingeënt. De vaccinaties voor deze groepen moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. Wat dan gaat een organisatie aan vooraf ook. Wij hebben het werk werkgek ook zo'n zo geplastificeerd A4'tje helemaal ingezield. Helemaal hygiënisch vrij, dat er niks aan blijft hangen. Zeker zes van die velletjes kregen En als we nog meer van die velletjes wilden. dan uh, moesten we maar uh, bellen. Want er was een heel team opgezet. die, uh, die gaven dan tips. en die. Nee, daar kon je ook telefonisch naartoe bellen. En wij hadden gezegd. ja, we willen ze nog groter. we willen ze op A0 formaat. en ook plastic. in plastic gegoten. Ja, want het moet wel hygiënisch bijkomen. kost toch een klauw met geld dit soort dingen allemaal. Maar ja, we moeten erop letten. wie weet, onderschat ik het wel hoor. die hele. Mexicaanse grid. maar ik hoorde over die q koorts Helemaal niets. Terwijl daar al twee keer zoveel slachtoffers uit zijn gevallen. Geen dooien natuurlijk, maar gewoon wel economische slachtoffers. Dat ze van hun werk wegblijven, dat ze van geld kosten en dat er zorg bij moet komen. Dat soort slachtoffers. Dat klinkt altijd weer anders dan slachtoffers uit het buitenland, zeg maar. Oké, okay, Toebak leeft op de radio. Weezer, nu op de radio. Zender. Weezer, if you're wondering, I want you to, if you're wondering, I want you to. Zoiets. dat is de tekst van deze plaat. En om de dus zeven jaar brengen ze weer een album uit en elke keer heeft het weer eigenlijk geen titel. Heet het gewoon Weezer. Dat is echt zo naar om te zoeken op internet. Als je denkt, ja, ik wil de laatste van Weezer hebben. Maar hoe heet die? Heet gewoon Weezer. Maar dan kijk je naar de kleur van het album, denk je, oh, het heeft nu weer een andere kleur. Dan weet ik. Uh, ik heb de kleur rood, geel, blauw heb ik gehad. Uh, ja, die heb ik allemaal dus. Als er een nieuwe kleur verschijnt en is dat de nieuwe album van uh, Weezer. Ja, zo werkt dat. Ik weet niet waarvoor ze dat doen elke keer. Gewoon een, naam, een naamloos album waar gewoon alleen Weezer op staat en de, de Vier heren. Nou, die maken het allemaal niet aantrekkelijk. Maar goed, dit is de nieuwe single. Die heet If You Wondering uh, 2. Het is uh, Toepak Lijft op Radio en uh, wij hebben nog wat berichtgeving over een school in Den Haag. En die is als dekbantel, heeft die gefungeerd, om illegale naar Nederland te halen. En die kreeg kregen, die kregen dan voorgespiegeld dat ze een opleiding kregen en dat ze daardoor in de maatschappij goed aan het werk konden. Nou, ze moesten ook goed aan het werk, maar de opleiding kregen ze niet echt. De opleiding was al beneden pijl en er werd al over geklaagd door verschillende instanties. dat Ja, opleiding, ja het is niet helemaal goed en... Ja gegeven kregen ze toch weer een doorstart. mochten terug doorgaan. gaan. uiteindelijk kwamen er toch meer klachten. Dan bleek dus dat ze gewoon een paar weken een opleiding kregen. Daaraan moesten ze gewoon hard aan het werk. En dat geld werd er dan weer <laughs> achterover gedrukt. En ze kregen zelf een, een klein... Uh, ja, ja, hoe ze dat hebben gedaan? Weet ik niet. Ze kregen ze een klein uh, onkostenvergoeding. Dus, nou, dat is, het is vaak. Er werden vaak uh, mensen gehaald uit... Even kijken welke landen... Uh, Filipijnen, Nepal, India. Daar werden gewoon studenten vandaan gelokt om naar Den Haag te komen. Je gelooft toch niet dat dat in Nederland gebeurt, zoiets? Gewoon in een school, als het nou een of ander achterafje is. Maar nee, het is echt op een school gewoon. Verder de politiekorps uh, Gelderland-Midden heeft eindelijk een nieuwe korpschef. De 52-jarige Pim Miltenburg is er nog uh, directeur politie bij de KLPD. En uh, begint per 1 januari. Minister Ter Horst, Binnenlandse Zaken, maakt... Voordracht gisteren bekend. Wat nieuwe mensen zou je denken, maar hij is gewoon weer wat geschoven. Dus nou afwachten hoe dat uitpakt natuurlijk. Het is bijna half van half straks wat nieuws uit de, de regio. Eerst even iets wat psychedelisch begint. Maar toch uiteindelijk toch wel weer als een popplaatje eindigt. Julia Plenty only if you run. Even medicijn innemen, zou je bijna denken. Ik vind het fantastisch gewoon. Er zit van alles in. Er zit een stukje gitaar in. En uh, een stukje gitaar. Ja, nee, meer zit er ook niet in. Het is gewoon lekker zware band. de hand. En Op zo'n zaterdagmorgen is het best goed. Ja, het is toch een moment dat je denkt dood op de bank kan blijven liggen. En je denkt, ja, ik had gisteravond naar bed moeten gaan. Maar ja, ik zat zo in die film. Ik denk, ik blijf gewoon hier liggen. Ik pak de, de honden deken van onder de bank. En ik blijf hier gewoon liggen. En... Uh... Ik zie wel wat schipstrand gewoon allemaal. Ja, trek maar weer een bietje over. Ja, dat ook allemaal je moet wel weer een beetje de structuur oppakken, zou je denken. Zeker als je een gezin hebt, moet er moeten nog boodschappen worden gedaan. Ik laat wel de berichten dat er steeds meer uh, wordt gejat en wordt gestolen. Dat komt door de economische crisis. Ja, gooi daar maar op. Ik geloof het niet zo echt, maar. Je moet gewoon, denk, de politie moet optreden. Uh, wat de regio berichten. Vrijdag omstreeks 6 uur. Er zijn twee jongens van 14 en 16 jaar aangehouden op de Lage Duin en de Dal-Dalsweg. Ze worden ervan verdacht kort daarvoor eerst een tienjarig jongetje te hebben bedreigd. En toen later de moeder van het jochie hun daarop aansprak, werd zij nog eens een keer bedreigd en beledigd. Ze melden dit bij de politie. En op basis van uh, signalement is het tweetal aangehouden. En het jongetje bleek zonder enige reden banken zijn gemaakt. En de moeder ze zou zomaar uitgescholden te zijn. Ook omdat zij weer foto's maakte van de twee om ze bij de politie aan te geven. Nou, dan zal toch nog wat gebeuren. Dat kan toch uit de hand lopen, zeg maar. En verder is het een groot succes geweest. In uh, Heemstede natuurlijk maar liefst 43 winkels gaven gehoor aan de oproep om iets te doen met de levende etalages... ...in het kader van de feestelijke heropening van de Heemsteedse Binnenweg. Dat was uh, alweer een week geleden ja. Ja dat gaat snel. Het resultaat daarvan was een uh, hoeveelheid opgetrokken wenkbrauwen, grimassen, glimlach en natuurlijk het was het gesprek van de dag. En de body paint mevrouw die was het meest in track. Daar bleven de meeste mensen voor staan. Vindt niet zo gek? Ze had alleen een broekje aan. De rest was ze naakt, maar ze was natuurlijk besmeurd met verf. Dus dan zie je ook niet alles. Maar je kan toch wel dingen invullen. Dus die had het meeste uh, bekijkt. Logisch ook. hè? Zo'n zo man loopt in het winkelcentrum toch, toch te vervelen. Hij zegt, ga jij maar even boodschappen, Ik blijf hier wel even wachten. Ik heb hier wel een goed uitzicht. Het was hier nogal wel uh, hoop te doen. Ja, dus je kon je laten schminken. En je, je kon een spelletjes gedaan worden. Er was zelfs ook ballonnen werden nog in de lucht gegooid. Dus, leuk, moeten ze vaker doen daar. Er is een rampkraak geweest of, afgelopen zaterdag, ook weer, ook weer een week geleden, op de, bij de krukjes uh, in, in, in de winkel de audiovisuele apparatuur. Uh, politieagenten stuiten in omgeving op twee verdachte auto's, waarvan er één behoorlijk beschadigd was. Na een korte achtervolging konden de vier inzittenden van beide auto's op verschillende plaatsen worden aangehouden. Dus ze zijn gepakt dus. In een van de auto's werd gezoal apparatuur gevonden en in beslag genomen. De vier verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20, 27, 28 en 38 jaar oud. Nou zeg, die leeftijd tot 38 doe je toch niet meer. Het zijn Roemenen. Ja, ik kan er niks over zeggen, maar een die typisch natuurlijk Straks om half tien veel meer en dan zit er nog een vrouwelijke kant bij ook... en die heeft altijd weer een andere insteek. Het is altijd weer leuker dan. Even terug naar de jaren zestig zou je denken... Jaren 70 dan? Nee, 2009, de deals. En uh, iets met de wegloper. En uh, watch her walk away. De stoelbak blijft op de radio. 20 minuten voor 9. Het is een beetje grijs vandaag. Ik hoop dat het wel beter gaat worden. Maar komt straks al als Jolande hier het pand binnenstapt. Dan komt er één keer die zon tevoorschijn. Dan dus denk je denkt van... Het wordt nog wel bruin worden vandaag. Ja, zeker. Maar hoeft die crème vandaag niet te kopen en op te smeren. Dat scheelt toch weer. Um, ja, ik heb hier wat, uh, wat, wat leuke berichten. De gemeente Barneveld heeft op het wegdek aan de Hoofdstraat in Voorthuizen... de verkeerde lijnen geschilderd. Ik zie het al voor me. Die lijnen lopen, weet je, ik ken je die reclamespot nog, maar het was dat Sisi of zo? Een van de reclame, was het Cola of was het Seven Up? Ik weet niet, hè? Dat hij van die lijnen aan het trekken was en dan nam hij Sisi en dan raakte niet van de weg. Of al die auto's reden dan zo de, zeg maar, de, de de dijk af, wat was het, een berg. Maar zover is niet gegaan hier in Barneveld. Nee, ze hebben alleen verkeerde uh, kilometers aangegeven. Je mocht er. 80 en ze hebben er geloof ik 100 opgeschreven. Zo. Dus nu zijn er allerlei mensen die toch een boete hebben gekregen. Die zijn zo... Oeh, dat is een goed punt om het aan te vechten. Ik kreeg net ook weer 150 over die brug. Maar dan kan ik er toch weer 20 kilometer afsnoepen. Dat is wel weer goed. Als we toch bij de bruggen zijn. Die uh, ketelbrug in Lelystad natuurlijk. Die is uh, pas geleden. Was dat ook weer? Vorige week of zo. Is die week daarvoor weer dat hij zo spontaan omhoog kroop. Dat kwam door het contragewicht. Die hadden ze niet vastgezet. Die hadden ze niet vergrendeld. Waardoor hij zichzelf zo omhoog drukte. En eh, daardoor kwam één auto tegen de brug aan. En er stonden een paar bovenop natuurlijk. Gelukkig reden ze daar niet zo snel. Er konden geen 80 of 100 km per uur worden gehaald op die brug. Anders waren er echt veel meer slachtoffers gevallen. Maar nu gaan ze het eh, goed aanpakken en gaan ze het vergrendelen. Dus in de hoop dat het in de toekomst niet weer gebeurt je, je krijgt toch een soort angst. Als je over een brug en een gaat, gaat hij als hij maar niet open gaat gewoon. Maar het, eh, hij blijft nog even dicht... Voor het uh, verkeer, maar uh, ja, voor het zodra ze het hebben gemaakt, dan, uh, dan is -ie, wordt hij in gebruik genomen natuurlijk. We waren even benieuwd naar de nieuwe single van de Arctic Monkeys. En hij is toch anders uitgepakt dan we verwacht hadden. I thought I you in the battleship, but it was only a look alike. She was nothing but a vision trick, under the warning light. She was close, close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her it. I could call her your name I I saw you in the rusty hole Kamstenson, geschreven door George Harrison in de tuin van Eric Clapton. Dat kan ik me nog herinneren. En toen had uh, George Harrison een relatie met een vrouw. die je later kwijt raakte aan de drankverslaafde Eric Clapton. Ja, je hebt altijd van die types die mensen willen redden, natuurlijk. Maar goed, uh, ja, George Harrison die schreef ooit de heel krachtige samen. Dit was natuurlijk de Matrix en Gimme Shelter. Ja, grappig. Uh, het hangt allemaal aan elkaar vast natuurlijk. En uh, afgelopen week verscheen de nieuwe single van Michael Jackson, die dan weer de rechten heeft van de Beatles natuurlijk nog steeds. Althans, hij is dood. Dus dat zal waarschijnlijk dan weer een of andere. Uh, Stichting zei die het nu beheert of zoiets, dus Hij heeft geloof ik ook de songs alweer... De rechter ook weer verkocht. Omdat hij natuurlijk... Oh nee, het is verpand geloof ik. Omdat hij schulden daaruit... Het wordt heen en weer geschoven. Het is onbegrijpelijk. Maar het nieuwe plaat is ook van Michael Jackson... Een hoop over te doen geweest. Omdat het namelijk eigenlijk een oud plaatje was van... heel hele oude Sterk. ben zijn naam even kwijt. Die had het al eerder geschreven. Paul McCartney. Of Eh... Uh, uh, Michael Jackson. Die heeft toen heel veel nummers een beetje gekufferd En die zijn nu allemaal op internet verschenen. Onder de mom. Hij heeft een nieuwe single uit. Volgens mij heeft hij gewoon in de studio wat lopen frutten. En denken van nou, dit is ook wel leuk deze versie. Ja, laten we hem bewaren. Wie weet doe ik er ooit iets mee. Voor een bruiloft of zo, weet je wel. Maar het is nooit waarschijnlijk de nog eens om uitgebracht te worden. Maar ja, de plaat aan is bij. Die heeft nog geld van hem tegemoet goed. Dus die brengt natuurlijk alles uit als het maar wat geld te brengen. Dat is een triest plaatje. Kan ik me nog in de laatste single van Michael Jackson. Elke dishopje heeft hem volgens mij afge... Alleen als je een echte hele fanatieke Beatle of uh, Beetle-fan moet je mee hoor. Um, uh, Michael Jackson-fan was, dan had je zegt, Ja, maar het is toch Michael Jackson? Ik hoor toch zijn stem weer. Dan raak ik toch weer ontroerd. Nou, er zijn toch gewoon ontruimingen geweest. Circa 40 appartementen in Haaksbergen zijn gisteren twee uur ontruimd geweest wegens een gastlek. De bewoners werden uit voorzorg opgevangen in een naburige school. De brandweer liet gisteravond weten dat uh, mensen die naar een woning konden worden teruggebracht omdat het, het lek was provisorisch. Oh, nou dan zou ik nog even in die gymzaal blijven of in die school. Provisorisch was gedicht. Weet je nog dat de waterleidingbedrijven het gingen testen allemaal zo. Dat is ook allemaal fout. liep. Dus ik weet het niet of het gasbedrijf er beter mee omgaat. En verder weer verontrusten berichten uit mijn buurt. Schorrel, er was gisteren weer brand. Een agent notuleert alle persoonsgegevens van bezoekers die uit het bos kwamen. Bij de duinen, bij Schorrel. Er uh, was namelijk weer opnieuw brand uh, uitgebroken op verschillende plekken. En het was in de omgeving tussen de parkeerplaats van Hargen aan Zee en het Vogelmeer. Zie je het zo voor me. Ik ben er een paar keer geweest, dus vandaar ik er een beetje een beeld bij heb. En de politie is meteen naartoe gegaan en heeft alle mensen die er rondliepen even gevraagd een legitimatiebewijs tevoorschijn te toveren. Heb je dit? Meteen een boete. Komt ook weer lekker in de kast, dat is ook wel fijn. En uh, het is natuurlijk eerder voorgekomen op 28 augustus. ...waar ze ook op verschillende plekken waren brand. En toen is me ooit uitgelegd... ...dat het misschien niet op eh, verschillende plekken is aangestoken... ...maar dat het ondergronds... ...door die droge wortels... ...verder kan kruipen... ...en dan lijkt het net op, op verschillende plekken is aangestoken. Dat is heel iets aparts. Net een soort lont... ...die onder de grond dan verder brandt... ...en dan ergens anders weer tevoorschijn komt. Dat is heel iets... ...als je het probeert lukt het niet... ...maar de natuur neemt het dan zo in één keer van je over... ...en dan lukt het wel, lijkt het. Het is heel apart... Maar ik hoop dat ze die idioot, want dat is het natuurlijk ook wel, gewoon wel pakken. Want er het, het blijft niks over daar van schoren. Wat is dat? Wel een of andere wraakgevoelens of zo? Het is al drie keer brand geweest. Vier keer eigenlijk ook. Ze hebben daar ooit een, uh, een dorpshuis gehad. De Blinker geloof ik, die is ook nog half afgefikt. Of dat allemaal nog bij hetzelfde mannetje te achterhalen is, weet ik niet. Maar het wordt wel tijd dat ze die iets aan gaan doen in ieder geval. 10 minuten voor 9, de vroege morgen. Een nieuwe single van Data Rock. Wordt gemixt uh, ontvangen. Mixed emotions. True stories! Ja, oh, sorry. Uh, datarock, de Nieuwe single, Een beetje glam rock, een beetje... Ja, wat is het? Popmuziek, het is gangbaar. En de echte kritische criticasters die zeggen van... Nou ja, hadden ze nou niet echt iets leukers kunnen maken? Ik heb het hier een beetje mee gehad. Dit ken ik al van ze. Maar ja, maakt toch niet uit. Af en toe zo'n plaatje van datarock op de radio is best wel grappig aan het roepen. Uh, leeft op de radio. En uh, een rechter in de Amerikaanse staten, Louisiana... ...heeft geweigerd een gemengd huwelijk te sluiten... ...tussen een zwart man en een blanke vrouw. We gaan weer terug... Hoe kan dit nou? Zijn besluit leidde tot een storm van ontwaardigingen. Volgens rechter Keert Brownwell uit Hammond... zijn gemengde huwelijken geen lang leven beschoren. Had erover nagedacht. Ook zouden kinderen van een gemengd huwelijk... Uh, worden uh, gediscrimineerd door zwarte of door blanken. Het is verkeerd, aldus dus, Brownwell, in de lokale media. Activisten voor burgerrechten uh, eisen het vertrek van deze rechter... Ze beschuldigen hem van discriminatie. Het paar liet zich inmiddels door de rechter in een aangrenzend dorp trouwen. De liefde gaat gewoon door. Laat je niet door zo'n randebeeld die gewoon een idee heeft van, van, van de jaren 50 gewoon afleiden. Wat is dit voor een idioot ook die daar nog zit. Ik denk persoonlijk dat Obama die kant weer even opfietst en dat hij daar even gaat praten. Want dit kan natuurlijk niet. Hoe is het mogelijk dat we gewoon zitten? zit? Pas zag ik die film nog Mississippi Are Burning, Mississippi Beds Are Burning. Of het is Mississippi Are Burning geloof ik, zoiets met Gene Hackman en William DeVoe. Geweldige rol natuurlijk en vooral omdat Gene Hackman dan even een verhaal gaat halen bij een van die ja, politieagenten die zich natuurlijk redelijk misdragen had. En het grappige is, ik heb die film denk ik wel vier of vijf keer gezien. Elke keer kom je er een halve in en het einde is eigenlijk nog het mooiste, want dan wordt er... Uh, voorgelezen wat de echte mensen, want het is gebaseerd op een echt verhaal, dan hebben gekregen. En dan zie je nog even een foto van die echte witte Amerikanen, die het echt waren. Dan je. zie je zo'n rechter, volgevreten Amerikaanse rechter, gewoon dik, wit, en zo'n zo zo bescheten uniform aan, weet je. Ja, dat waren ze dus echt. Ze zien er echt zo uit zoals in een film ook nog. Het is dus knap gecast ook allemaal. Uh, straks meer. Eerst... Uh... Oh ja, ja, ja, ja. Echo en The Bunny die bestaan al 30 jaar geloof. En ze zijn een tijdje een beetje uit het zicht geweest. En ergens in augustus hebben ze een optreden gegeven hier in Nederland en dat werd goed ontvangen. En uh, uh, hier even de nieuwe single. Think I need it too. Maar ik weet het niet zeker. Echo en The Bunny dus terug naar geweest zijn ooit ontstaan in 78. Moet je, je voorstellen? Echt lang geleden. Touch me and I won't touch you